7 uur. Dit is Radio 1 met Bert van Sloten. Goedemorgen, straks correspondent Marieke de Vries in het NOS Radio 1-journaal. Dat gaat over de uit de hand gelopen familieruzie in Noord-Korea. Kim Jong-un heeft zijn oom laten executeren. Eerst het NOS-journaal met Doran Meegans. Onderzoekers van de VN gaan ervan uit dat op zeker vijf plekken in Syrië gifgas is ingezet. Dat staat in het rapport van het VN-team dat het gebruik van gifgas onderzocht.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 Het overleg over het pensioenstelsel heeft nog geen doorbraak opgeleverd. De partijen zijn rond 10 uur gisteravond uit elkaar gegaan... met de afspraak dat er maandag weer wordt verder gepraat. VVD'er Halbe Zijlstra was bij de gesprekken. We hebben vandaag gesproken over dekking vanuit het, de partijen van het herfstakkoord. Hoe zou je eventueel rond pensioenen bepaalde bedragen kunnen vinden om tekorten te dekken. Nou, daar gaan we maandag verder over praten. Regeringspartijen VVD en PVDA overlegden op het ministerie van Financiën... met ChristenUnie, SGP en D66. Het kabinet wil bijna 3 miljard bezuinigen op de opbouw van pensioenen. In Noord-Korea is de in ongenade gevallen oom van Kim Jong-un geëxecuteerd. Volgens het staatspersbureau werd hij ter dood veroordeeld... voor samenzwering tegen de staat. En meteen daarna is hij doodgeschoten.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 De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis geroerd. En de familie van de man is in kennis gesteld. Het Tijlersmuseum in Haarlem heeft een bijzonder schilderij van Koningin Wilhelmina teruggevonden. Het gaat om een voorstudie van een portret door Willem Hofker. Het origineel hing in het hoofdkantoor van de Koninklijke Pakketvaartmaatschappij in het Indische Batavia. Na de inval van de Japanners werd het in het openbaar verbrand.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 Het weer voor vandaag, opklaringen, maar ook laaghangende bewolking en mistbanken. De temperatuur schommelt nu rond het vriespunt. Later vandaag kan de zon doorbreken en dan wordt het 3 tot 6 graden. Morgen trekt een gebied met lichte regen over het land. Morgenmiddag is er weer meer kans op zon. Tom Bakker bij de ANWB. spreekt hem in fout of in meervoud over maar, de files? Ja, toch wel wat meervoud, want uh, ja, die mist die zorgt toch wel wat voor problemen. In het midden en westen van het land komen namelijk mistbanken voor... En daardoor is op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen de spitsstrook niet open. Zorgt inmiddels voor 5 kilometer file tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein. Er is net een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Noodorp. Daar staat 2 kilometer. En op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen. Tussen knooppunt Ten Essen en Geleen 5 kilometer. En daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Het is niet alleen mistig vandaag. Het is ook vrijdag de e en het is vandaag paarse vrijdag. En daar gaat u meer over horen van Mark Robby Visser.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 Er is nog geen akkoord over de pensioenen. Een executie voor de verraders is nog te mild, vinden ze op de straat in Pyongyang. Want er zijn ongekende ontwikkelingen in Noord-Korea. Invloedrijke oom van dictator Kim Jong-un is niet alleen uit de macht verdwenen, hij is ook geëxecuteerd. Volgens het staatspersbureau werd hij ter dood veroordeeld voor samenswering tegen de staat en daarna meteen doodgeschoten. Marieke de Vries, onze correspondent. Marieke, dat lijkt zelfs voor Noord-Korea een extreme beslissing. Hij was zeer invloedrijk. Waarom hebben ze hem doodgeschoten? Nou, hij is dus veroordeeld vanwege samenwerking tegen de staat en corruptie. Maar waarom hij nou echt helemaal van het toneel moest verdwijnen... dat is natuurlijk niet bekendgemaakt. Daar kan alleen over gespeculeerd worden. Dat gebeurt dus ook door heel veel experts. Sommigen zeggen, dit is Kim Jong-un's uh, definitieve voltooiing... van zijn uh, alle alleenheerschappij, zijn macht. Hij duldt geen anderen naast zich. En, uh, nou, het executeren van Yang Song-taak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 Nou, hij zit in ieder geval nu weer steviger in het zadel. En het wordt nu de komende tijd zeer interessant om te zien uh, wie de vervanger wordt van Jan. Uh, wie wordt die nieuwe tweede man? Verwacht wordt dat uh, Kim Jong-un nu in de top mensen van zijn eigen leeftijd aan zal stellen. Een nieuwe generatie, dertigers dus. Want hij zal het waarschijnlijk niet dulden dat het land wordt doorgeregeerd door mensen die toch uh, twee keer zijn leeftijd zijn. Er wordt geschat dat hij ook dertig is. En ze verschillen te veel qua inzicht en ideeën. Dus dat betekent dat de machthebbers van nu... ...zowel binnen de heersende arbeiderspartij als binnen de burgerlijke regering... ...straks hun kleinzonen over het land kunnen zien regeren. En de stabiliteit van het, van het land, betekent het daar ook nog iets voor? Ja, ook dat kan twee kanten opgaan. Het kan aan de ene kant juist stabieler worden. Hè, als iedereen weet, hij is de onbetwiste leider. Dat kan stabiliteit geven ook die waarschuwing naar anderen... kom niet te dicht in de buurt van de macht... want dan kan dit met je gebeuren. Kan ook stabiel werken. Hoewel ook wel uh, tot een soort uh, kramp kan leiden... dat mensen niet anders meer doen dan orders opvolgen... wat dus natuurlijk tot weinig initiatief uh, leidt in het land. Het land wat juist ook economisch wat meer aan het opbouwen was. Uh, aan de andere kant... Kan het ook een uh, begin betekenen van een uh, grote massaafrekening van alle mensen rond uh, Yang Songtaak? Hij uh, gaf leiding aan zo'n 20.000 tot 30.000 mensen die hem dienden, die hem trouw waren. Dus er zouden ook meer executies kunnen volgen, en uh, meer mensen kunnen dan ook bang worden en wie weet om zichzelf te beschermen een koep voorbereiden voordat hun eigen hoofd rolt. Dus het wordt de komende tijd uh, spannend. Het blijft op dit moment onbekend terrein... waar dit naartoe kan gaan in Noord-Korea... omdat dit nog niet eerder is gebeurd. Ja, dat betekent dat de bevolking er ook nog last van kan hebben. De bevolking kan hier last van krijgen omdat er onzekerheid kan ontstaan. Die ook kan ontstaan omdat nu die mythe van die familie Kim... als eenheid en eenheid binnen de top van de partij... binnen de top van de leiders van het land... dat die eigenlijk geschonden is. Hè? De familie is geen eenheid gebleken, want de oom van Kim is nu geëxecuteerd. De leiding is geen eenheid gebleken, want valt nu uiteen... en iedereen moet nu naar die ene grote leider kijken. Dat zal ongetwijfeld tot vragen leiden... Met wat tot gevolg, dat moeten we de komende tijd even afwachten. Dankjewel voor dit moment, Marike. Marike de Vries was dat. Naar na, Nederland. De pensioenen, daar zijn ze nog steeds niet over uit. Premier Rutte, minister Dijsselbloem van Financiën... en de regeringspartijen, VVD en de Partij van Daarbij... die proberen samen met de vrienden van het herfstakkoord een deal te sluiten. Maar gisteravond lukte het nog niet. Peter Blok sprak na afloop van het overleg met D66-leider Alexander Pechtold... en met premier Rutte. Hoeveel verder bent u gekomen vandaag? Uh, we hebben met de vijf partijen uh, die het hersenkoord hebben gesloten, nu vooral gekeken wat zouden de financiële consequenties van aanpassingen van het pensioenstelsel zijn. Uh, en hoe hoog zijn die? Uh, nou, dat, dat hangt er vanaf op welk percentage je uiteindelijk terechtkomt. En we hebben nog eens zeker gesteld: is er dan ook ruimte om voor zelfstandigen zonder personeel een pensioen te regelen? Is het ook helder dat een eventuele mindere premie inleg leidt?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 Als we dat nu doen, dan hebben we denk ik in dit jaar veel voor elkaar gekregen. Dus dat maakt ook wel dat er druk op deze partijen is. Kom op, laten we nu eens die helderheid bieden. Gaat mijn pensioenpremie nu omlaag? Uh, wat ik, het kabinet had zich voorgenomen een stevige verlaging van de inleg. Maar had niet de garantie gegeven... en daarom ging het ook mis in de Tweede Kamer... en helemaal mis in de Eerste Kamer... dat dat dan ook in besteedbaar inkomen terug zou komen. Nou, Daar is nu veel meer uh, zicht op... En er wordt nu gekeken hoe dat financiële gat wat het kabinet zelf heeft neergezet, hoe te dekken. Daar hebben we huiswerk voor meegekregen en daar praten we maandag over verder. Dag meneer Rutte. Waar moet het wat u betreft het geld vandaan komen om de plannen aan te passen? We hebben vanavond gesproken over de dekking van een aantal vraagstukken die natuurlijk op tafel liggen rondom het pensioenbroschee. En daar gaan we maandag mee verder. Waarom is het nou dat u zich daarmee bemoeit? We praten daarover met de partijen uit de coalitie uh, en ook met een aantal partijen die uh, bereid zijn mee te denken over dit, dit vraagstuk. Uh, dus het is goed dat we dat vanavond besproken hebben. Uh, ik ben altijd van de afdeling niet rekken langer dan nodig is, maar het gaat om de kwaliteit. Dus of het voor de kerst lukt heb ik geen garanties voor. Uh, we, we proberen een eind te komen volgende week, maar zekerheid hebben we niet. Wie is eraan te rekken? Niemand, we proberen echt met elkaar in goede sfeer eruit te komen. Gaat dat lukken? Stap voor stap. Ik doe geen voorspellingen. Maar het was natuurlijk even lastig. Hoe kwam dat? En waarom moest u er even bij zijn? Nee, maar luister, ik zou er niet de zware conclusie aan verbinden. We zijn nu in een fase waarin het mij dienstig leek... om ook zelf betrokken te zijn. Premier Rutte, hij praat volgende week maandag, dus 16 december... weer verder met de coalitiepartners en de andere partijen uit de oppositie... die mee willen doen over de pensioenen. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half tien... het NOS Radio 1-journaal. Bedrijfsleven in Rotterdam wil dat Rotterdam Airport verder wordt uitgebreid. Goed voor de economie in de regio. Maar meer vluchten, dat betekent ook meer geluidsoverlast. Vooral voor inwoners van onder meer Belkoon Rode Rijs en Bergse Hoek in de gemeente Lansingerand. Henk de Papen is wethouder in Lansingerand. Goedemorgen. Goedemorgen. Als het aan werkgeversorganisatie VNO NCW ligt, dan gaat het aantal bestemmingen van 40 naar 65. Is dat een goed plan? Deel die hoor ik voor het eerst. Ik denk dat er een goed onderzoek naar gedaan moet worden. en een goede afweging gemaakt moet worden. wat in het belang is van onze economie. Ja, maar als, als een wethouder gaat zeggen dat er een goed onderzoek naar gedaan moet worden. dan bedoelt hij eigenlijk te zeggen: van ik vind dit niet zo goed. maar ik wil dat nog niet meer op dit moment zeggen. Uh, nee, ik wil daar volstrekt duidelijk over zijn. Ik denk dat de economie belangrijk is voor deze regio. Ja. Maar ik denk dat uh, randvoorwaardelijk voor economie ook de leefomstandigheden zijn van de bevolking. En op dit moment is er veel overlast voor de bevolking. Niet alleen van de luchthaven, maar ook van een HSL. Ook van een A13, a 16 die er straks aankomt. En in die zin moet je daar ook helder in zijn en keuzes maken. Er is een luchtruimte voor de luchthaven beschikbaar, een geluidsruimte beschikbaar. Ja. Binnen die geluidsruimte zul je dus uh, je vliegbewegingen moeten laten plaatsvinden. Oftewel, uh, dan moet je keuzes maken. Dus als je het ene wil, uh, dan kan je het andere niet. Uh, Want we vliegen nu eventjes voor de helderheid: er vliegen ook traumahelikopters, politiehelikopters. vliegen ook allemaal van Rotterdam Airport. En daar moet je dan keuzes tussen maken: tussen dat, zaken of recreatie? Ja, precies. Uh, je hebt zakenverkeer, het recreatieverkeer, je hebt de hulpverlening. Niemand wil er overigens op straat hulp nodig hebben en dat men dan zegt... sorry, geluidsruimte vol, daar hebben wij wel begrip voor. Maar je zult wel serieus moeten gaan nadenken... om uitplaatsingen van dit soort activiteiten. Daar was ook ooit sprake van. En ik denk dat onder, dat onderzoek ergaan moet worden. En uitplaatsing, dat betekent dat die helikopters... Uh, trauma-helikopters bijvoorbeeld... ergens anders uh, gestationeerd ja, moeten worden. Waar, waar dan? Nou, er is ooit een onderzoek gedaan uh, naar de Waalhaven. Daar was op dat moment de business case niet voor ons te krijgen. Wij zijn nu een aantal jaren verder... En als er echt uh, uitbreiding nodig moet zijn... zal dat toch serieus weer opgepakt moeten worden. En wat is dan uiteindelijk, stel dat je daar uh, tot uh, zaken kan komen... wat is dan beter voor de regio? Toeristenvluchten of zakenvluchten? Nou, ik denk dat uh, de economie ons een aandacht heeft op dit moment. Dat is ook belangrijk uh, voor Nederland en ook voor deze regio... Er komt een nieuw luchtvaartbesluit dat wordt voorbereid. Ja. En de afweging daarvan zal op die plaats moeten plaatsvinden. En het antwoord op de vraag is toeristen of zaken? Nou, dat kan ik zo niet, uh, niet overzien. Uh, ik denk dat we daar met elkaar uh, goed over moeten spreken. Maar ik denk dat je dat in nuchterheid moet afwegen voor lans uh, land Maar niet alleen voor lans land. dat geldt ook voor bewoners in Rotterdam. En dat geldt zeker ook voor bewoners in Schiedam. Het is van belang dat... Uh, overbelaste milieu hier niet nog verder belast wordt. Dat uh, uitgangspunt is, uh, is helder. Er mogen, ja. moeten keuzes gemaakt uh, worden. Meneer De Pape, ik dank u wel. Meneer De Pape, wethouder in ja. Lansingerland. Verkeersinformatie, John Bakker, mist. Ja, in het midden en westen van het land komen nog altijd mistbanken voor. En bovendien is het in het oosten van Brabant... en het noorden van Limburg plaatselijk glad door bevriezing... Dan staan er files op de A9 van ook maar naar Amstelveen... bij Knop het Velsen, 4 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Na een ongeluk op de A12 richting Den Haag bij Noodorp, 4 kilometer. De rechter rijstrook is daar afgesloten. Op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij Oosterhout, 2 kilometer. Daar is de linker rijstrook dicht. En op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen. Voor Geleen, 5 kilometer. Er staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook.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 So show me family All hey! the blood that I will bleed hey! I don't know die zo rond de kerstdagen kunnen. Terwijl het nummer al uit uh, vorig jaar stamt, 2012, het was een hit. Het is vandaag Paarse Vrijdag. En uh, Paarse ja. Vrijdag wordt uh, gevierd, zo mag je dat misschien wel zeggen... op heel erg veel scholen in uh, Nederland. Mark Robin Visser. Mark Robin, ja, nou. uh, maar wordt er ook over verteld uh, op, uh, op scholen... behalve op Paarse Vrijdag? Ja, dat is uh, goed. Het is grappig dat je dat zegt, gevierd. Ik weet nou niet precies of dat nou het juiste werkwoord is. Een Paarse Vrijdag vier je dat of doe je dat? Of herdenk je dan? Of dat, uh, ik zal het eens eventjes aan... Uh, gooi het in de aan, groep. Uh, ja, ik gooi het in de groep hier. Mevrouw Moren is uh, docent biologie op de Uniek. Hoe noem je dat? School, uh, Middelbare school? Hoe zeg je dat? Unic. Unic, pardon. Uh, vier je Paarse Vrijdag? Hoe, hoe, hoe, hoe noem je dat? Nou, ik denk dat het meer een dag is voor solidariteit. Dus dat je laat zien aan de jongeren die misschien in de kast die al uit de kast zijn of die aan het twijfelen zijn over hun geaardheid. Dat het oké okay is. Dat het niet uitmaakt uh, ja. wat je geaardheid is. En dat is de bedoeling van dat paars? Als je paars draagt vandaag, dan, dan zeg je. Het is oké. Okay. Het is oké okay to be gay. <laughs> ik wou dat niet zo zeggen, maar uh, ja, eigenlijk, het eigenlijk komt het daar wel op neer. Ja. ja, en nu heb ik me laten vertellen, uh, Geert-Jan uh, Edelenbos van het COC... dat er homo's zijn die bewust geen paars dragen vandaag. Ja, dat hoor ik ook net, maar dat, dat ik... Dat... <laughs> dat kan ook. Ja, dat, dat, dat werd hier net gezegd. Dat, dat er, er zijn een aantal homo's hier op deze school die zeggen... nee, het moet juist, de hetero's moeten zich solidair tonen met ons. De hetero's moeten paars dragen. Ja, dus dat... Ja. Dat kan. Maar ja? dat, dat, dat, wordt, kijk ik nu even ja, vragen het collega's. elkaar aan. Ja. <laughs> nee, ja, dat klopt. Ik heb een aantal collega's die zeggen... nou, ik vind dit. Nou, ik, ik, ben, ik, ben homoseksueel, dat vind ik prima. En ik vind het heel fijn dat andere mensen laten zien dat dat goed is. En ik kan wel zelf op de barricade gaan staan... maar ik denk niet dat het daarmee ja. bevorderlijk is dat ik geaccepteerd word. Ja. Het is echt iets voor middelbare scholen deze dag? Ja, ja. echt voor middelbare scholen inderdaad, ja. Ja. Ja. Ja, ja, nou, het, het, het, het, het, er is ook nog wel een probleem op middelbare scholen. Eh, Driekwart van, van, van, de, van de homo- en lesbische en bi-jongeren... die zegt dat ze geperst worden op school. Ja. Homo is nog steeds het meest gebruikte scheldwoord. En... Nou, uit een recente onderzoek blijkt dat een derde van de jongeren in Nederland... niet naast een homo wil zitten in de pauze. Inderdaad, ook nog schokkend. Dan denk ik, dan is er nog wel eens wat te doen. Dat denk ik ook is dat hier voor... ook zo? Wil hier ook een derde van de jongeren op deze school niet naast zijn homo zitten? Ik uh, durf niet te zeggen of dat het een derde is of niet. We hebben daar zelf geen onderzoek naar gedaan. Maar de sfeer bij ons op school laat dat niet zien. Wij gaan dat straks merken, hoe de sfeer hier op school is. Nou is het natuurlijk wel zo, als je zo'n project op een middelbare school doet... en je zegt je moet paars dragen vandaag. Je hebt natuurlijk als uh, onder de jongeren veel meelopers. die denken nou dan doe ik dat maar. Wat zegt het eigenlijk als een grote groep leerlingen vandaag paars draagt... Um, ik denk dat het nou vooral eigenlijk een boodschap is dus naar degene die nog uh, ja. die twijfelen of iets dergelijks. Maar in ieder geval laten zien dat, je, dat het goed is. Dat ja, je laten ze dat bent. ook zien of doen ze het alleen maar omdat dat nou eenmaal vandaag van ze verwacht wordt? Nou, als dat het geval zou zijn, denk ik dat de hele school zo meteen in het paar zou moeten zijn. Ja. Als het is omdat, het, omdat de druk te hoog is. Ja. Dus ik ja. verwacht het niet. Zeg, komt het nou alleen op deze dag aan of uh, zit er, is er ook nog iets omheen? Nou, het, het, het Paars vrijdag is een onderdeel van, van het Gay Straight Alliances netwerk. Ja. En die, die, Wat is dat? Dat zijn dat, dat Gay Straight Alliances, dus clubjes van Homo, hetero, ja. en, bi, en transgender en hetero leerlingen. Die samen uh, ja, samen seksuele diversiteit bespreken maken. Ja. En uh, die doen het hele jaar uh, verschillende activiteiten. Ja, daar hoort ook een lespakket bij, heb ik begrepen. Sergei heeft ook een lespakket, inderdaad, ja. dat dat scholen kunnen gebruiken hier, hiervoor. Dan gaan we straks nog eens even naar kijken wat je hier aan lespakketten en wat je, hoe je in de, in de loop van het jaar er ook aandacht aan gaat besteden. Maar vandaag dus paars. Paars. En u bent ook, u hebt ook paars aan. Ja, ik heb ook paars dat aan. Dus een beetje actieachtig t-shirt, wat staat erop? Het is uh, eigenlijk de, de spreuk van uh, alle GSA's. En wat is, ja, GSA, dat is die gay straight, die gay wat hier, straight waar we het lijn. net over hadden. En ja. wat is de spreuk? Het is een vrij lange, maar ik kan hem wel helemaal vertellen. Ja, Kom maar op. Het is I'm gay, I'm lesbian, I'm transgender, I'm straight, so I'm unique. En wij hebben hem zeg maar een beetje anders gemaakt. Omdat oh. eigenlijk is het zo, so I'm human. Maar omdat wij unique zijn, onze school oh, heet unique, ja. hebben wij hem gemaakt. Nou, so, okay. is er ontzettend unique. over nagedacht, hè? Ja, over nagedacht. <laughs> Zeg, we gaan straks verder. In het paars. Oh, ik heb zelf helemaal geen paars aan. Maar dan moeten we dan misschien straks nog even. Ik voel me helemaal solidair worden ineens, toch wel. Vandaag is paars de dag van de scholen met Mark Robin Visser. Vandaag is het ook de laatste dag dat Zuid-Afrikanen persoonlijk afscheid kunnen nemen van Mandela. Die is opgebaard in overheidsgebouwen in Pretoria. Correspondent Ellis van Gelder ging mee met een jongen uit een sloppenwijk in Johannesburg. Het is ochtend, in Township Alexandra in Johannesburg. Ik loop eigenlijk over een soort vuilnisbelt heen. Hoe heet je? Ja, mijn naam is Mandela. Mandela? Ja. Hier sta ik met een jonge Mandela, 23 jaar. Hij is genoemd naar de oud-president. Ja, ik heb naam en Nelson Mandela is in de jail. Zijn moeder was hoogzwanger toen Nelson Mandela vrijgelaten werd. Ja, en toen ze dus een zoon kreeg, toen wisten: ze... ik ga maar één naam geven, de voornaam Mandela. Staan hier nu uh, in je huisje, uh, in de golfplaten dak? Met hoeveel mensen delen jullie dit huisje? 13, people. 13 mensen op zo'n 12 vierkante meter. En hij slaapt hier op de grond. Deze wijk laat ook zien dat de idealen van Mandela nog niet bereikt zijn. We are struggling with many things: electric houses, like even water. Krotten, er is geen elektriciteit, geen water. Deze jonge Mandela, de naamgenoot van Mandela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 Hij wisselt zijn T-shirt en in plaats van zijn polo trekt hij een T-shirt aan met het gezicht van Nelson Mandela. Helikopteren cirkelen hierboven van het leger. De laatste keer dat Zuid-Afrika zulke lange rijen zag was, denk ik, tijdens de verkiezingen in 1994 toen de zwarte Zuid-Afrikanen voor het eerst mochten stemmen en Mandela gekozen werd als. President. Hier een paar vrouwen voor ons. De jongen achter me, die is naar Mandela genoemd. Hij heet Mandela. Wow, that's amazing. Je must be honored. Een eer om zo'n naam te hebben. En uh, Mandela lacht een beetje verlegen bij. Je bent geboren na de apartheid. Now I'm free. I can do whatever that I want to do. Maar je leven is nu nog niet goed. Wie is daar dan schuldig aan? Ja, uh, the guy that I, uh, the guy that I have to blame is the, uh, I can say the president of this country. Ja, hij is niet hetzelfde als hij. De president nu, Jacob Zuma. Dat is niet dezelfde man als Mandela. En die doet niet goed zijn best. We lopen nu de trap op. We komen in een open amfitheater aan. Daarin staat een overkoepeling. In die overkoepeling ligt de kist, een open kist. En daarin Mandela. Heel veel emoties hier bij mensen die naar buiten komen. Uh, Mandela, jij hebt gewoon een vrij strak gezicht, maar hij zegt wel. Ik ben verdrietig. Ja, when I saw him, I feel, I feel sad just because of uh, we have lost some great father like uh, like him. Do you understand? Verdrietig dat we zo'n grote vaders zijn verloren. Ben je blij dat je bent gegaan? Uh, when I saw him, you can't believe that it is it, it, it is him. Ik heb hem zag, kon ik eigenlijk niet geloven dat hij het was. Het reportage was van Ellis van Gelder. Dus hij was op bezoek bij Mandela. samen met een jongen die ook toevallig Mandela heette. We gaan na half acht praten over de sport. We gaan praten over, zoals een van de kranten het noemt. het rampseizoen van PSV. Blijven bij, ook als hij niet in Eindhoven woont. Donderdag 19 december zijn we de live vanuit de Gashouder in Amsterdam. met de Stergouden Loekie 2013.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 Radio 1. De tijd op het Radio 1 station bij de NOS het is half acht, dus hoogste tijd voor het NOS Journaal. Donald Meghans. Onderzoekers van de VN gaan ervan uit dat op zeker vijf plaatsen in Syrië gifgas is ingezet, staat in een rapport van het VN-team dat de inzet van gifgas heeft onderzocht. Het team heeft niet gekeken naar wie er achter de aanvallen zat. De VN bespreekt het rapport later vandaag in de algemene vergadering en maandag buigt de Veiligheidsraad zich erover.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 Op de Filipijnen is het dodental van de orkaan Haiyan boven de 6000 gekomen. En nog 1700 mensen worden vermist. De huizen van 16 miljoen mensen zijn verwoest of beschadigd. De autoriteiten denken dat de wederopbouw zeker drie jaar gaat duren. En in Noord-Korea is de in ongenade gevallen oom van Kim Jong-un geëxecuteerd. Volgens het staatspersbureau werd hij ter dood veroordeeld voor samenzwering tegen de staat. En meteen daarna is hij doodgeschoten. Man gold lang als mentor van Kim Jong-un. Vorige week werd bekend dat hij al zijn functies had verloren. Dat zijn de hoofdpunten. Maar weer plaats daar zit Michel Severin. Michel, uh, mist nog steeds? Ja, in een groot deel van het land. Eigenlijk alleen in het zuidoosten en het uiterste oosten is het zicht prima... Maar in de rest van het land moet je rekening houden met mist. En vaak is het ook dichte mist. En dat betekent dat het zicht minder dan 200 meter is. En dat het verkeer dus af en toe een beetje last van heeft. Het is niet hele dichte mist. Geen mist aan. Die zijn allemaal niet nodig. Het is een hele ja, brei van vochtige lucht die boven het land ligt. En die daar ook uh, heel lang blijft liggen ben ik bang. Het zicht zal wel iets oplopen in de loop van de dag. Want de temperatuur die kruipt wat omhoog. En dan wordt het zicht ook wat beter. Maar de wolking gaat denk ik op de meeste plaatsen niet oplossen. Dus een grijze dag. Temperaturen daarbij. Bij maximaal drie, heel misschien vier graden. Alleen in het zuidoosten en het uiterste oosten, waar nu het zicht ook al beter is... daar gaat de zon schijnen en daar loopt de temperatuur dan op... naar zo'n vier tot zes graden. In het uiterste zuidoosten wel weer op dit moment een vorst... en dus kans op uh, plaatselijke gladheid het zal op de meeste wegen wel meevallen... maar juist dat maakt het dan hier en daar weer verraderlijk. En is dat het beeld waar we de komende tijd mee te maken blijven krijgen? Nee, dit weer wordt eigenlijk bepaald door een hoge drukgebied. Dat hebben we de hele week gehad. Maar vanaf komende nacht trekt er een frontale storing over het land. En die veegt de atmosfeer een klein beetje schoon. Gaat er wel wat regen en motregen vallen. Maar we raken die hele vochtige lucht dan toch wel grotendeels kwijt. Dat betekent dat we morgenochtend nog met wat spatjes te maken hebben. Maar zaterdagmiddag, dan schijnt op veel plaatsen de zon. Zondag zie ik hetzelfde weerbeeld. In, in de nacht en ochtend kan er weer wat regen vallen. Maar in de middag wordt het grotendeels droog. En ook dan schijnt van tijd tot tijd de zon. En de temperaturen gaan omhoog. Zowel zaterdag als zondag kunnen we rekening houden... met temperaturen tussen de 5 en de 10 graden. Dankjewel Michiel. Michiel Severijn was dat. Gaan we naadloos door naar John Bakker. Nou, de mist hebben we gehad. Maar ja. heeft het verkeer er ook veel last van? Ja, of het nou echt door de mist komt, dat durf ik niet te zeggen. Maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd op de A9... van ook maar naar Amstelveen zorgt een aanrijding bij Knopend Velzen voor 5 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... bij Noodorp 6 kilometer. Ook daar is de rechterrijstrook afgesloten. Op de A27 vanuit Gorkum naar Breda bij Oosterhout 4 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En een kapotte vrachtwagen op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen... zorgt voor 6 kilometer tussen Voerendaal en Geleen... En daar is de rechter, ruist ook dicht. Dorot had het er net al over in het nieuwsoverzicht. Het fenomeen co-ouderschap dat rukt snel op. Wat betekent dat nou voor het kind? We gaan dat zo vragen aan een scheidingsdeskundige. Ondernemer. Bent u toe aan nieuwe bedrijfssoftware, maar houdt de investering u tegen? Huur dan accountview software van Visma. Snel starten tegen lage kosten? Kijk op vismasoftware.nl/slash huur Visma.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 Steeds meer mensen kiezen na een scheiding voor het co-ouderschap. In 2000 deed 5% van de ouders dit nog. Dit jaar is dat opgelopen naar 27%. En dat heeft ook gevolgen voor stiefouders. Ed Spruit is scheidingsonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Want wat zijn die gevolgen voor stiefvader en stiefmoeder? Maar voor de kinderen is het eigenlijk belangrijk dat die kinderen die in een co-oudergezin opgroeien, die hebben te maken met ouders die daar gewoon goed afspraken kunnen maken na de scheiding. En dat is voor kinderen dus heel belangrijk, dat die ouders niet voortdurend ruzie blijven maken, maar juist weer een beetje tot de overeenstemming kunnen komen samen. Nou, co-oudersgezinnen die hebben gemiddeld genomen minder ruzie dan gezinnen die niet tot co kunnen besluiten. En dat werkt voordelig door voor kinderen. Ja, en wat is de rol daarvan van de stiefvader en de stiefmoeder? Nou kijk, vroeger had je weinig co-oude gezinnen. Ja. En ook de meeste kinderen gingen toen bij moeder wonen na de scheiding. De kinderen die bij vader bleven wonen was een kleine minderheid. En daar kwam dan soms een fulltime stiefmoeder bij. En die had een hele zware taak omdat moeders in onze samenleving helemaal nog meer voor kinderen zorgen dan vaders. Dankzij de hand zie je dus dat de wet wat veranderd is, dat er meer co-ouders bij komt. En dat betekent dat die co-ouders maar voor de helft van de tijd voor de kinderen hoeven te zorgen. En als er dan dus een stiefmoeder bij die vader komt, dan heeft hij de kinderen maar voor de helft van de tijd te verzorgen en de andere helft gaan ze weer naar met de andere en dat is dus een stuk makkelijker dan die fulltime taak. Dus dat fenomeen van die halftime stiefmoeder, dat is echt een nieuw fenomeen wat we pakweg 15 jaar geleden nog nauwelijks hadden. Nou, en is dat eigenlijk goed voor kinderen, zo'n halftime uh, stiefmoeder of stiefvader? Kinderen zijn eigenlijk al lang blij na die scheiding die vaak een lange vervelende periode ook voor kinderen is natuurlijk. Kinderen zijn er lang bij als ouders samen gemeenschappelijke afspraken maken. En wat die ouders eigenlijk precies afspreken, dat doet er niet zo vreselijk veel toe. Als papa en mama vader en moeder het maar samen eens zijn. Als ze maar geen ruzie maken. Als ze maar geen ruzie maken als de situatie maar een beetje rustig wordt zodat de kinderen toch zelf uit kunnen groeien en door kunnen gaan met hun eigen ontwikkeling maar ik kan me ook zo voorstellen want door dat co-ouderschap en dus ook die toenemende rol voor stief vader en stiefmoeder, moeder uh, dat kinderen want die zijn ook heel erg slim een beetje gaan, uh, gaan winkelen bij de een mag dit bij de ander mag dat, dat is een feestelijke jeugd dan ja daarom of? is het dus zo belangrijk dat die ouders goede afspraken maken. En daarom is het ook best ingewikkeld natuurlijk, want het is een nieuw fenomeen we weten nog niet precies hoe het uitpakt, maar ze moeten dus alle vier, stel hè, dat er in beide gezinnen een nieuwe partner is, dan heeft de kinderen dus met vier oude figuren te maken, die moeten toch alle vier wel een beetje op één lijn zien te komen en over de hoofdzaken duidelijk afspraken maken. Het mag best wat verschillen natuurlijk, want kinderen komen ook bij vriendjes, vriendinnetjes in huis en is het vaak ook anders of bij opa en oma, maar er moeten wel af en toe een gesprek zijn, een overleg zijn tussen die vier, of als is drie oude figuren. Ja, maar ziet u dat ook toenemen? Gebeurt dat ook? Ja, zeker. Omdat er steeds meer initiatieven zijn. Bijvoorbeeld vandaag dat congres van de stichting Nieuws in Nederland. En die stichting die organiseert ook overal in het land gespreksgroepen voor stiefouders. Om te, te proberen niet alle fouten weer te maken die vroeger al gemaakt zijn. Dus er zijn allerlei ontwikkelingen over. Kinderen zijn de groepen. We hebben kieskinderen in de echtzijdingssituatie. We hebben Filipino, waar aandacht wordt besteed aan kinderen gezinnen. En op die manier wordt er op allerlei manieren geprobeerd om die situatie wat gemakkelijker en wat minder storend te maken voor kinderen en voor hun ouders. Meneer Spruit, ik dank u wel. Ed Spruit was dat. Goedemorgen. Goedemorgen. Er waren twee Nederlandse ploegen die gisteren in actie kwamen in de Europa League. Frank Wilaat, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, laten we eerst maar even zeggen over PSV. Het is natuurlijk een drama. Gifbeker nog niet leeg. Nou, we kunnen alle clichés erop op, op loslaten. Maar de malaise houdt aan. Ja, inderdaad. Het, het lijkt erop dat je de giftbekers... ook per meter kunt bestellen tegenwoordig. Want <lacht> uh, bij PSV zou je toch denken dat ze via gorno Morets uh, wel de volgende ronde zouden kunnen bereiken. Tenslotte de uitwedstrijd met 2-0 gewonnen. Maar thuis gewoon het klassieke PSV-drama uh, van dit seizoen. Kansen creëren, niet maken. Ook narust kansen creëren. Beter zijn dan je tegenstander. En uiteindelijk toch die ene kans tegen. En meteen ook een doelpunt tegen krijgen En, en daarna niet meer weten uh, hoe gek je de kansen moet krijgen om ze erin uh, te schieten. En toch lukt het ze niet. Nee, Weer maar, niet met PSV. Maar Frank, is er ergens iets dat je zegt... Van, nou dat geeft nog een, een sprankje hoop? Van, uh, daar kunnen ze mee verder? Nou, het enige waar je mee verder kunt... is dat je de kansen krijgt. Alleen het probleem is... Uh, ik hoorde gisteravond uh, spelers zeggen... ja het is vooral pech, want we krijgen de kansen wel, alleen we schieten ze er niet in. Dat is pech. Ik zou het eigenlijk om willen draaien, want de pech houdt zo lang aan dat ze misschien aan het begin van het seizoen geluk hebben gehad dat ze er wel in gingen, maar dat het nu vooral een gebrek aan kwaliteit is dat het niet meer lukt. En uh, ja, dan heb je dus een probleem, want als ze uh, niet verder gaan in de Europa League, zoals nu bij PSV, de, in de beker is PSV uitgeschakeld, ook veel sneller dan normaal gesproken. Ja, en het, in het seizoen, uh, de competitie, staan ze nu tiende. Dan kunnen we rustig spreken, nu al, nog voor de kerst... dat het seizoen van PSV compleet mislukt is uh, eigenlijk. En dan maakt het niet meer uit wat er misgaat. Eigenlijk gaat dan gewoon alles al mis. Ja, maar wat gaan er dan gebeuren? Kan dan de kop rollen van Cocu... of gaan ze toch nog in de tasten en ergens een versterking halen? Ik denk dat laatste, uh, de kop van Cocu... zal nog wel even gewoon keurig blijven zitten waar hij zit. Want uh, ze hebben voor dit... Uh, uh, Elftal en deze coach en deze trainersstaf uh, hebben ze gekozen. Dat is allemaal jong en onervaren. En dat wisten ze van tevoren. Dat het ook op deze manier uit zou kunnen pakken. Alleen daar was totaal geen rekening mee gehouden natuurlijk. Zeker niet na die seizoenstart die ze hebben gehad. Nee, weet en dan, ik ook uh, pak... mooi. Ja, het, het, ja, iedereen dacht van, nou, dit PSV dat gaat het helemaal worden. Dat gaat Ajax dit seizoen helemaal verrassen. En hele leuke dingen laten zien. Dat dacht echt iedereen, ook in Eindhoven. En dan valt dit natuurlijk ongelooflijk vies tegen. En ja, je praat over giftbeker. Maar dit is echt een, echt een klassieke. Dan denk je van, nou, de laatste slok is nu wel zo'n beetje ja. geweest. En dan blijkt er toch nog ergens een bekertje te staan met, met nog meer ellende. Ja, AZ, eh, overigens wel anders we hebben we zo'n somber gesprek. AZ ging fantastisch. 2-2 uit bij Paok Saloniki. En ook nog eerst in de poel. Ook nog eerst in de pool. En dan met een elftal waarvan je van tevoren zegt: Nou, dat heeft Dick Advocaat. Ik weet niet waar die de jongens allemaal vandaan heeft getoverd. Maar uh, hij had een fantasieopstelling meegenomen naar uh, Thessaloniki. Waarvan je dacht: Nou, die maken echt geen kans. Zeker niet als Huub Stevens, de trainer van PAOK... ook, gewoon zijn vaste elf opstelt. Nou, dat deed uh, Huub Stevens net niet. Hij liet een paar gerenommeerde namen eruit, maar niet meer dan een paar. Daar waar Dick Advocaat gewoon met uh, Wesley Hoed en Thomas Lam centraal in de verdediging, stonden. En Yves de Winter op doel. Nou, daar heb jij waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Absoluut niet. Dat geeft, ook allemaal, dat geeft ook allemaal niks, want dat geldt voor heel veel mensen. Maar precies die drie deden het uitstekend. En stonden echt tot de laatste tel met 2-1 voor. En. Uh... Uh, ja, dan wordt het in de, in de allerlaatste actie van de wedstrijd 2-2. Nou, gelukkig voor AZ maakt het dan qua stand niks uit. Want ze worden eerste in de pool. En deze wedstrijd echt dik en dik verdiend gelijk gespeeld. Eigenlijk hadden ze moeten winnen. Ik vind dat heel knap gedaan met zo'n jonge elftal. Goed gedaan van AZ en uh, Dick Advocaat. We moeten nog even het hebben over het, uh, het, het zwemmen. Uh, het korte zwemmen. Het, uh, het EK. Hebben we wat gewonnen? We hebben iets gewonnen inderdaad. Monique Nijhuis, de 50 meter schoolslag, heeft ze brons opgepakt. Daar uh, was niet echt heel erg rekening mee gehouden... dat dat eventueel uh, zou lukken. Maar ze pakte keurig een bronzen medaille. We hebben vooral ook iets niet gewonnen. Mm -hmm. Namelijk de Ploeg. Die uh, had uh, gisteren goud moeten pakken. Maar uh, dan moet je wel eerst in de finale staan. En dat mislukte omdat er een, een jonge, onervaren uh, zwemster... Tamara van Vliet ietsje te snel het water in in de allerlaatste aflossing voor Saskia de Jonge. En ja, als je de aflossing net niet helemaal goed doet, dan word je gediskwalificeerd. En dus ging het favoriete Oranje niet naar de finale van de 50-vrije slag. Vier keer 50 meter vrije slag moet ik dan goed zeggen. En dan lopen we dus een, een zekere gouden medaille mis. Dat is echt een enorme domper voor, uh, voor die korte baan EK-groep. Uh, maar ja, zo is het spel. En zo zijn de regels, zeg je dan, Frank. Zo is dat inderdaad. Ja, <laughs> jonge mensen die, uh, maken ook wel eens een foutje... wat niet nodig is in, uh, in het zwembad. Ja. Dankjewel, Frank. Het licht springt op rood, het licht springt op groen. Als het gaat om de PvdA en JSF is er altijd wat te doen. Ik kan niet ontkennen dat wij... Geen vertrouwen hebben dat het kabinet met de juiste maatregelen zal komen om Nederland uit de crisis te krijgen, mensen aan het werk te krijgen en de samenleving te verbeteren. De plannen die de heer Ascher klaar heeft liggen, die 300 miljoen, twee keer, 600 miljoen, u steunt dat ook in uw pakket zag ik. Laten we kijken of we daar samen zoveel mogelijk snelheid aan kunnen geven, liever gisteren dan vandaag.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 Aanstaande zondag hier op Radio 1 bij de NOS. De verkiezing van de politicus van het jaar... en de verkiezing van de politieke gebeurtenis van 2013. De uitzending komt vanuit Nieuwsport en begint om 1 uur. John Bakker, bij de ANWB toch nog wel wat files. Ja, 40 kilometer alles bij elkaar. Heeft ook te maken met wat aanrijdingen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Noodorp. Zat 6 kilometer file achter. De rechterrijst ook is daar afgesloten... Verkeer richting Den Haag kan vanaf Bodegraven dan ook beter omrijden... via Leiden over de N11 en de A4. En ook flinke vertraging op de A76 vanuit Heerlen naar Geleen. Tussen Voerendaal en Geleen, 7 kilometer. En daar staat nog altijd een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. Het was een van de grootste schietpartijen op een school in de Verenigde Staten. Adam Lanza schoot 26 mensen dood op de Sandy Hook Lagere School... Inclusief zichzelf. Duizenden journalisten bestormen Newtown morgen precies een jaar geleden. In alle rust willen de bewoners de moorden herdenken. De pers is gevraagd om weg te blijven. De landelijke en publieke herdenking die was gisteren in Washington. Een kinderkoor zingt in de kathedraal van Washington, de plek van nationale rouw de doden van 9/11, president Kennedy 50 jaar geleden, ze werden allemaal hier herdacht. One year after the shootings at Sandy Hook Elementary School, we Americans still live with the epidemic scourge of gun violence that has taken 32,000 additional lives in the US since last December 14th. 32.000 Amerikanen hebben sinds Sandy Hook het leven verloren als gevolg van wapengeweld. Zo zegt Dominee Hall van de kathedraal. Wij gelovigen herhalen hier onze belofte: dat we de Amerikaanse klaslokalen en straten veiliger zullen maken. Een jaar later, volgende Sunday, zei ik van deze pulpit achter me: dat de kruislobby geen no match is voor de kruislobby. Een jaar geleden zei ik vanaf deze kansel dat wapenlobbyisten het altijd zullen afleggen tegen ons. Maar ondanks het geloof van Hall, dat liefde sterker is dan haat... is er niet veel veranderd sinds de schietpartij in de school in Connecticut. Het wapengeweld in de Verenigde Staten gaat onverminderd voort. De herdenking in de kathedraal gaat dan ook niet alleen over Sandy Hook. Er worden ook slachtoffers van andere schietpartijen herdacht. Zoals de slachting in de bioscoop in Aurora in 2012. Ik ben Tom Sullivan de vader van Alex Sullivan, die was murdered, celebrating zijn 27e birthday in het Aurora Theater op juli 20, 2012. Ik zal het My We herinneren. Mijn naam is Gilles Rousseau. Mijn dochter Lauren was de 30-jarige teacher at Sandy Hook. De vader van docenten Laura van de Sandy Hook School heeft het zichtbaar moeilijk... Ook hij hoopt dat de wereld veiliger zal worden. Het lied Imagine van John Lennon is bijna een vast onderdeel van dit soort bijeenkomsten... Want Lennon was zelf natuurlijk ook een slachtoffer van een zinloos wapengeweld. Alle fraaie muziek veranderde natuurlijk niks aan de gruwelijke aanleiding van deze dienst. Deze morgen, er is been een shooting at a school in Newtown. Dit is de Sandy Hook Elementary School. Hier is wat we weten at dit point: De kool kwam in op 9.41 uur. It's on one What's the location of the emergency? Sandy Hook School. I think there's somebody shooting in here. Sandy Hook School. Okay. What well, makes you think that? Because somebody's got a I saw a glimpse of somebody. Okay, They're I'm running down me. the hallway. Okay. Bro. They're still running. They're still shooting. All right. Sandy Hook School, please. The majority of those who died today were children. Uh, beautiful little kids between the ages of five and ten years old. And we're have to come and take action. To more tragedies like this, of the Obama riep op tot strengere wapenwetten. En hij heeft zich daarvoor hard ingespannen. Maar die zitten tot op heden vast in het congres. I will remember. We will remember. Het verslag was van onze correspondent in Amerika Wessel de jong. Het is tien minuten voor acht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Minister Asje vindt dat de aansluiting tussen peuterschool en basisschool beter moet. Amsterdam wil een stap verder en onderzoekt of kinderen al vanaf 2,5 jaar naar school kunnen. Dat is iets dat in België al gebeurt. Amsterdamse wethouder Hilhorst die steekt vandaag zijn licht op op een school in Antwerpen. En daar is ook onze correspondent Joris van Poppel. Joris, kinderen die met 2,5 jaar al naar school gaan, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wat leren ze eigenlijk? Nou ja, ja, ze zijn hier net binnenkomen lopen al, bijvoorbeeld, want uh, voor de school om half negen begint heb je hier al voorbewaking, zoals uh, het heet, en uh, die. Kijk je nu uit op een tafeltje met uh, 10, 15 kinderen. Nou, deze zijn geen 2,5, deze zijn misschien net, uh, net 4. Maar dat is al typisch voor het, uh, voor het Belgische uh, basisonderwijs. Het begint vroeg, vanaf 2,5 gaan ze naar school. Um, uh, bijna uh, fulltime, de meeste kinderen uh, al wel. En dat is dan tot, uh, tot 12. En dat, is, uh, dat gaat, uh, nou, zoals ik hier zie, vrij goed, vrij gedisciplineerd. Ze zitten allemaal keurig aan de bank, keurig te werken. Ik ken ook verhalen van andere uh, mensen dat dat eigenlijk op de meeste scholen zo, uh, zo hier gaat. Dus vanaf 2,5 heb je hier geen kinderopvang meer. Geen peuterspeelzalen. Maar begint echt uh, de school. Dan komen de kindjes met hun rugzakken uh, hier naartoe. Uh, met de lunch mee. Uh, ze maken hier hun tekeningen. Ze spelen natuurlijk. Het is niet, ze krijgen niet meteen wiskunde en rekenen. Nee. En vervolgens uh, gaan ze. Nou ja, Komt kwart over drie, terug naar huis. Ja, ik, ik zie uh, daar ook wel wat voordelen in. Hè? Want je uh, denk dat ook ouders uh, dat wel makkelijk vinden. Want die kunnen dan beide uh, fulltime werken. Zit dat er ook achter? Of zit er iets achter vanuit pedagogische uh, op, uh, opvatting? Uh, beide eigenlijk. Kijk, part-time werken bestaat uh, nauwelijks in België, niet eigenlijk. Dus als je wil werken, dan heb je hele goede en lange kinderopvang nodig ook. En daardoor zie je ook dat, omdat uh, vaak beide ouders fulltime werken, uh, de, de, de scholen vroeg beginnen... en er ook heel goedkope naschoolse opvang is op de school zelf. Dus kinderen zitten hier heel veel op school. Dat zie je sowieso. En dat stelt de ouders in staat om, om, uh, om te werken. Uh, het is daarnaast ook, uh, ook, ook heel goedkoop. Uh, en daarnaast zit er ook, maar dat is hier traditioneel zo gegroeid, een een component in... Uh, een Leercomponent natuurlijk, ze zeggen hier wel... Vanaf 2,5 kun je leren. Kunnen we ze uh, sociale vaardigheden aanleren? We kunnen ze al leren, leren tellen, bijvoorbeeld. Het ABC in verschillende talen misschien. Dat kunnen die kinderen best allemaal aan. Het is ook goed voor ze. Dat uh, denk ik dat ze dat uh, hier, uh, mij straks en ook die wethouders, heel hoogst uit Amsterdam, hier ook zeker gaan vertellen vanmiddag. En dan horen we jouw reportage later vandaag hier op Radio 1. Joris, dankjewel. Joris van Pompollet uit NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Het kluk is binnengekomen. Morgen, Gert. Goedemorgen, Bert. De voedselbanken krijgen deze dagen massaal hulp van bedrijven en particulieren. Niet eerder zijn zoveel acties in Nederland op touw gezet. Er komt veel meer binnen dan de voorgaande jaren rond de kerst, zegt Voedselbanken Nederland in het AD. Zo heeft afvalverwerker Sita... 30.000 producten gekocht voor de voedselbanken. En supermarkt Lidl... heeft 37.000... kerstbanketletters afgeleverd. Thuiszorgmedewerkers krijgen weer tijd... voor een kopje koffie met de cliënt. Staatssecretaris Van Rijn wil minder... administratieve taken voor de thuiszorgmedewerkers... en daardoor is er weer meer tijd voor andere zaken. Van Rijn zegt dat de oude wijkzuster... terugkomt in een nieuw jasje. Als er zoveel papierwerk komt kijken bij de hulp... dan uh, dat er geen tijd meer is... om de douche schoon te maken... dan gaat er gaat er iets mis anders. van Rijn in een interview met de Telegraaf. Ook in het nieuws in Noord-Korea is de oom van de leider Kim Jong-un geëxecuteerd. Volgens het staatspersbureau van Noord-Korea werd hij ter dood veroordeeld voor samenzwering tegen de staat. Deskundigen hebben op de onafhankelijke website NK News verschillende visies op het nieuws. Volgens de een is er een strijd gaande binnen de communistische partij over het leiderschap in Noord-Korea. Volgens andere experts is dit juist een teken dat Kim Jong-un wil laten zien dat niemand veilig is... en dat hij kan besluiten om iedereen te doden. TV-producent John de Mol zoekt de confrontatie met het Finse bedrijf Sanoma. De ruzie gaat over SBS. Beide zijn eigenaar van deze tv-zender... John de Mol zegt in het Financieel Dagblad dat Sanoma niet genoeg investeert in SBS. Sanoma staat letterlijk in brand. Het bedrijf staat op zijn grondvesten te schudden, al dus de Mol in het FD. Consultatie speelt een week nadat John de Mol een bot heeft gedaan... op het belang van Sanoma in SBS. De Volkskrant komt deze ochtend met het nieuws... dat de groene stroom van de Rijksoverheid niet duurzaam is. Het Rijk maakt zijn stroomgebruik groen... door goedkope certificaten uit Noorwegen te kopen...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 Winnie Mandela, de ex-vrouw van Nelson Mandela, heeft een interview gegeven over de moeilijke afgelopen week. Bij de Britse Zender ITN zegt ze dat het moeilijk was om Mandela voor de laatste keer zijn huis te zien verlaten. When that final hour came the military in uniform and acting so officially it only struck me then that he was leaving the house. Voor Winnie Mandela legt uit hoe Mandela het huis uit werd gedragen... met veel militair ceremonieel. Toen realiseerde ze zich dat hij voorgoed het huis had verlaten. En sterk ook Johnny Boer gaat naar Amsterdam. Samen met zijn vrouw Therese worden ze verantwoordelijk... voor alle restaurants en bars van het luxe Waldorf Astoria... Het hotel telt 93 luxe kamers en zwembad... en heeft een van de grootste binnentuinen van Amsterdam. De eigenaren van het Drie restaurant, de Libreijen in Zwolle... zeggen in de Telegraaf dat ze bezoekers... een onvergetelijke gastronomische ervaring willen bezorgen. Lekker dus. Straks Mexico. Dat gaat zijn belangen in de olieindustrie naar de markt brengen. En het heeft erg veel gevolgen voor de mondiale oliemarkt. Na acht uur hoort u daar veel meer over op deze zender Radio 1.